Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Defensie geeft leden van de koninklijke familie een voorkeursbehandeling. Dat zegt Boos in een nieuwe video van Bien en Vara, samen met Vrij Nederland. Afgelopen week werd het al geteased, maar de video met daarin het hele onderzoek staat nu online. Het komt erop neer dat familieleden van de Oranjes worden voorgetrokken en hun invloed misbruikten. Zo werd een kleinzoon van Pieter van Vollenhoven binnen een jaar officier, zonder dat hij daarvoor de juiste opleiding had is te horen. Waar iedere burger moet solliciteren voor een baan bij Defensie en waar iedere soldaat heel hard moet werken om te komen tot een officiersrang met bijbehorend salaris, hoeven onbeduidende leden van de koninklijke familie dat niet. Defensie ontkent de voorkeursbehandeling en de Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren. De politie Limburg is dringend op zoek naar een man die misschien meer zou weten over de vermiste Gino van 9 uit Kerkrade. De man is gisteravond samen met drie andere kinderen op een speelveldje gezien rond de tijd dat Gino verdween. En de politie heeft al met de kinderen gesproken, maar nog niet met de man. De jongen is nog steeds spoorloos en daarom werd vanmiddag een Amber Alert verstuurd. De politie houdt rekening met een misdrijf. Al weken kampt Suriname met wateroverlast. Het komt er met bakken uit de lucht en daardoor staan gebouwen onder water. Manon woont tijdelijk in Suriname en merkt veel van de overlast. Sommige huizen zijn ook onder water. Mensen lopen tot hun knieën in het water. Er wordt geen, uh, geen eten bezocht, eigenlijk ligt alles een beetje stil. Uh, normaal gesproken in Suriname, als het regent, zijn ook de klassen vaak leeg. Uh, maar nu is het wel heel, uh, heel extreem. Op sociale media gaan beelden rond van kinderen die in een ondergelopen klaslokaal les krijgen. En die ondergelopen scholen moeten per direct sluiten, zodat de kinderen niet in vies water zitten. Het weer het koelt af tot een graad of vijf vanavond. En vannacht, morgen opnieuw flink zonnig, nog wat warmer dan vandaag tussen de 20 en 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de a 10 ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en de 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Vanwege bergingswerkzaamheden is één buis dicht. En 244 Alkmaar-Edam is in beide richtingen dicht tussen Alkmaar en Zuid-Schermer vanwege een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit! is de zomer van ZFM met, met nu Alternative FM. Confident, de singer of the band. Confidence McCoy en Confidence. Dat was dan het begin van het tweede uur. Waarin wij straks in het tweede uur gaan praten met de winnaars... van de popprijs Amsterdam 2022. Want die hebben dat ook achter de rug. Liveblood heet de band. En, ik kan verklappen, ze komen naar de studio. 23 juni komen ze hier spelen. En dat zal dan semi akoestisch gaan gebeuren. Want... De band is redelijk pittig. Uh, datzelfde geldt ook voor de band die volgende week komt. Uh, dat is uh, Lorem Ipsum. Maar daarvan weet ik uh, dat ze dat toevallig ook uh, kunnen omzeilen. En ja, dan ben je uh, gewoon een van de betere bands. Want als je dat kan, uh, kan doen... Uh, dan uh, kun je hier uh, natuurlijk ook uh, terecht. Uh, dat uh, sowieso. Nou moet ik uh, eventjes iets, iets benoemen. Want uh, voordat ik het uh, zeg... Het <laughs> is altijd wel leuk. Ik krijg gewoon een melding van, uh, van collega Willem de Waard. Die zegt, uh, dat is een stevig begin. Dat is het zeker. Uh, maar er komt nog meer uh, stevig materiaal aan. Want uh, straks... In het uh, tweede uur hebben we natuurlijk ook nog wel wat, uh, wat dingen uh, te liggen en die gedraaid moeten worden. Zoals bijvoorbeeld een single als Voodoo Chambers met Tide. Die, uh, die komt ook nog uh, voorbij. Uh, dat straks, maar eerst uh, gaan wij uh, nog even uh, terug in de tijd. Want ik uh, moet iets uh, draaien waarvan ik uh, denk, hey, daar heb ik nog een beetje te weinig aandacht aan besteed. Zij maakte, uh, of volgens mij maakt ze nog steeds onderdeel uit van The Lost Noise. Natasja Tamar de, de Reus, zo heet zij, voluit. Uh, maar onder de naam Tasja brengt zij zelf ook nog materiaal uit. En dit is het uh, nummer wat zij uh, niet zo lang geleden op een EP heeft toevertrouwd. Uh, het nummer dat heet Dreamer. Drie nummers achter elkaar, Dreamer van Tasha. Daarachter hoorde je Portland Rider met uh, Frozen Plants. En dat is uh, de, de meest recente van uh, Portland uh, Rider. Want uh, daar werd ik een beetje toch uh, mee... Uh, een beetje opgemerkt. Of aangemerkt. Door de lijst van IndieXL te volgen. Op zondagmiddag tussen 12 en 3 wordt dat, wordt dat gedaan. Een free chart of een indie chart wordt dat gedaan. Maar dan allemaal Nederlandse producties in een lijstje gerangschikt. En gepresenteerd door meneer Conjo Vergeer. En, en daar zat hij dus in. En ik denk, ja verrek, ik had wel iets anders van Portland Rider gedraaid. Maar hadden ze dan een nieuwe? Ja, dat blijkt dus. Dus moet hij ook op het lijstje. Fro Frozen Plans dus. En dit laatste, dat is een beetje soundbite-achtig. Verhaal van Tara weer, uh, Daar ben ik dan ook weer aangekomen via Wouter Mol. Wie is dat dan? Dat is de man van Inneroe. Uh, die ken je nog wel. Uh, want daar heb ik een paar uh, weken terug. Of een, een paar weken achter elkaar een uh, nummer van gedraaid. En daar zal ik eventjes uh, weer eventjes in mijn uh, geheugen moeten graven. Want dat is ook niet 1, 2, 3. En ook niet no return, heet uh, trouwens, uh, dat, dat nummer wat, uh, wat ze hebben uitgebracht. Uh, ze hebben daar ook wel een beetje de handen voor elkaar gekregen. En Tara Pasweer is gelinkt en gelieerd aan Inuru. Uh, ze maakt er geen deel uit van, maar ze zit wel in het muzikale netwerk van uh, Wouter Mol. En die zei van, dan moet je toch eens even naar luisteren. Dat heb ik dan bij deze gedaan. En ik denk, goed genoeg om ook uh, hier op uh, Alternative FM uh, te laten horen. Dat uh, zeggende uh, ga ik uh, weer verder uh, naar het album van de heren Steven Engels, zoals die voluit heet, en Paul de Munnik. Um, we hebben Steven ook wel eens in de uitzendingen gehad uh, bij ons, en dat had uh, meer te maken met die drie nummers die toen uh, werden uitgebracht. Die hadden ze toen als EP, en dat was een beetje de aankijler van uh, het album ooit, wat uh, morgen gaat verschijnen. Eén van die mooie nummers die er eigenlijk op staan, zijn alleen maar mooie nummers. Jaap Koper uh, is uh, bijvoorbeeld dit mooie nummer aan de Amstel.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 Het al aan de Amstel van uh, de heren Steven Engel en Paul de Munnik. Um, er is een keur van, uh, van buzikant op uh, dat album te horen. Om maar even te noemen um, Ernst Dusseldorp. Uh, Ernst van Dusseldorp, uh, die is uh, degene die ook uh, bijvoorbeeld het hele verhaal heeft uh, geproduceerd. Zijn uh, producer En uh, ja, Steven Engel komt oorspronkelijk uit horen. Niet uithoren, maar uit het West-Friese stadje horen. Want je hebt ook nog een uithoren... om het even lekker ingewikkeld te maken. Maar dat ligt uh, meer de kant van uh, Halfdorp op. Uh, en dan hebben we natuurlijk ook nog... als meer, zelfs. Um, dan hebben we ook nog um, Jesper Huisman. En dat is een bekende naam. Ook uh, daar hebben we het uh, nodige van laten horen. Want onder de naam Jiffy... hebben we al iets um, laten horen... in Alternative FM. Dat is een uh, tijdje terug alweer. Ik geloof uh, maart, april die kant uit. Toen heeft hij uh, zijn EP uitgebracht... Uh, en we kennen Jesper ook uh, bijvoorbeeld van de uh, Polyframes, uh, want daar speelt hij ook nog in. En hij is ook op dat album te horen. En als laatste, ja dat is dan denk ik toch wel een beetje de uitsmijter, uh, dat is Wouter Plantijd En als ik die naam zeg, ja dan springen er uh, heel wat uh, mensen gewoon uh, van de stoel op. Oh, dat is die man van Sciaco inderdaad. Ook uh, Wouter Plantijd uh, heeft uh, zijn bijdrage geleverd aan dit, uh, dit album... En uh, dus kun je met recht zeggen... dit uh, verdient wel uh, de landelijke aandacht uh, te krijgen. Uh, de, het nieuwe album... wat morgen gaat uh, verschijnen van... Engel en Paul. En uh, dat album dat heet Ooit... en aan de Amstel heb je net kunnen horen. Straks ga je nog uh, meer... van uh, dit uh, alles uh, horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog... Uh, een uh, telefonisch interview. Nou moet ik hopen dat... Uh, Daaf, uh, Daaf Beuzer... Uh, dat hij uh, aan de telefoon uh, gekluister zit... en uh, dat hij denkt van... Uh, nou, die koper die gaat me zo direct bellen... dus ik moet in de aanslag uh, zitten. Hij is van Lifeblood. En Lifeblood uh, zijn de winnaars... van Popprijs van Amsterdam 2022 uh, geweest... En dus moeten we daar ook iets mee doen. Dat uh, is mooi, hè? Aan de Amstel en poprijs van Amsteland. Leuk bruggetje. Um, een van de meest recente um, nummers die ze hebben uitgebracht... is op een EP terug te vinden van Liveblood Dat gebeurde aan het eind van 2021. En dat was dit nummer. Move on! That we can, do. All we can do so far, my efforts felt like a wall I ran into. I ran into. But every time I fall, I try to get up with blood on my hands. No time to give up, it's time to leave all this shit behind and realize. van de popprijs van Amstelland 2022, hoorde je net. En dit uh, komt dus van een EP die ze vorig jaar hebben uitgebracht. Uh, Liveblad met Move On. En aan de telefoon hebben we Daaf Beuzen van uh, de band. Goedenavond. Een hele avond. Ja, uh, want uh, jullie uh, waren uh, een van de finalisten van de popprijs van Amstelland. De anderen waren Basis, Jason Gwen en Het Verbond. Ja, ja, zeker. Ja. Uh, wat ik altijd uh, begrijp van, uh, van zo'n finale, van zo'n popwedstrijd... is dat ook uh, de deeldemers zelf uh, redelijk naar elkaar toe uh, groeien. Was dat uh, bij jullie uh, ook het geval of niet? Ja, ja zeker wel. Ja? Uh, we hadden elkaar natuurlijk bij de, bij de voorronde al leren kennen in Aansmeer... Mm -hmm. Um, en uh, ja, ja, ondanks dat het ja, wel een soort wedstrijd uh, was natuurlijk... Wat, uh, wat we niet gewend zijn uh, mm. op Zweden's... Ja. Um, was de sfeer heel gemoedelijk... en hebben we inderdaad echt wel uh, uh, nou, een leuke band opgebouwd... met uh, nou, de andere, andere deelnemers. Uh, en uh, nou ja... We, ...no hard feelings van de, van de anderen... ...dat wij hebben gewonnen... ...en andersom was het ook niet zo geweest... ...dus uh, het was echt gezellig... ...en uh, wat je zegt inderdaad... ...best een uh, goede band opgebouwd. Ja, uh, want uh, dat, dat gebeurt uh, vaker... Hè? ...want uiteindelijk zitten jullie dan toch... ...in hetzelfde schuitje... ...want, uh, want jouw jury beslist... En als dat uh, uh, een beetje vervelend uitpakt, kan de, uh, kan de drie zijn er dan teleurgesteld. En uh, de andere zit met een big smile: uh, van wij hebben gewonnen. Dat, ja, maar ja, dat, dat is, uh, ja, goed, het is een, uh, een heel traject geweest. Jullie hebben ook in die voorrondes uh, ja. uh, meegedaan. Hoe zijn ze eigenlijk bij jullie terechtgekomen? Hebben jullie zelf uh, uh, materiaal naar de, de organisatie gestuurd? Ja, ja, we hebben ons zelf uh, opgegeven. Mm. Um, ja, we wisten ervan doordat... Uh, ja, we, we komen eigenlijk uit de regio Aalsmeer. Ja. De, de N201, dat is zeg maar nou, de, het podium daar. Ja. Uh, dat is eigenlijk onze, onze thuisbasis als het ware. Daar repeteren wij uh, bijna altijd. Daar dus mm. zijn we ook begonnen. Ja. Uh, en daar ging dus die voorronde plaatsvinden. Dus uh, op die manier zijn we daar achter gekomen. En toen hebben we uh, nou, ons daarvoor opgegeven. En gelukkig... Uh, mochten we inderdaad deelnemen aan die aan die eerste voorronde ja want jullie zijn de opvolger van Flotlines. Klopt, ja, inderdaad. Die moeten jullie dan ook kennen, want het, die zitten een beetje in dezelfde straatje eigenlijk een beetje uh, muziek uh, te maken. Ja, ja ik, moet, ik ken ze niet persoonlijk, maar ik, uh, ik had wel een beetje mijn research gedaan, inderdaad, <lacht> van tevoren naar de naar de winnaars van voorgaande jaar. We dus ja. hebben uh, ook hele goede muziek. Ik had het inderdaad eventjes geluisterd ook. Ja. Uh, die N201, dat zegt mij wat, want we hadden vorige week hier een uh, band, uh, tw een tweetal, Simulation Adaptation. Zegt jou ja, dat wat? Ja. Zeker, zeker. Ja, die, uh, uh, die ken ik allebei. <laughs> mijn, me mijn mede, mijn mede bandleden kennen ze nog iets beter. Ja. Um, maar uh, ja, inderdaad, het, uh, we hebben zelfs een keertje met z, met z, samen met ze opgetreden, ook ja. in, uh, in P60. Ja. En uh, Tiam, een van de twee, die heeft wel eens voor ons uh, uh, gebast een keer live. Dus dat oh. is wel ook wel... Uh, die kenners, uh, ken ik zeker, ja. ja, ja. Dus er dus, dus is wel een muzikale uitstapje geweest van Thiam in, uh, in dat opzicht uh, bij jullie. Ja, ja, ja. klopt. Ja, die is van alle markten thuis. <laughs> <laughs> ja, uh, nou ja, goed. Uh, die waren we dus uh, bij ons vorige week. Dus uh, ja, dat is wel leuk dat we over uh, een week of uh, drie uh, jullie uh, dan uh, uit diezelfde hoek uh, mogen begroeten hier in de studio. Dus, ja, ja. ja. Dus daar hebben we super veel zin in. Ja, uh, even over het uh, geluid. Nou, dat hebben we net een beetje kunnen horen. Uh, waar, uh, ja, wat wat zijn, zitten er dan eigenlijk ook muzikale helden voor jullie in dat, uh, in dat muziek die jullie maken? Um, ja, zeg maar waar onze inspiratie een beetje vandaan komt bedoel je? Ja, uh, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, dus uh, je kopt hem al een beetje in. Dus. Ja, ja, um, ja dus het is redelijk breed. Ja, we houden sowieso van, uh, nou, van rockmuziek allemaal. Dat, uh, uh, nou, dat spreken we een beetje voor zich door de nummers die we, die we maken ja, de is natuurlijk heel breed. Uh, ieder uh, bandlid heeft wel een beetje zijn eigen uh, smaak, maar er overlapt ook wel heel veel. bands als uh, Pink Floyd zijn een grote inspiratie voor ons, maar ook wat iets moderner, zoals de, de Arctic Monkeys, uh, Red Hot Chili Peppers, ook de Beatles. Uh, dat zijn, uh, nou, dan noem ik even een paar namen waar we uh, nou, allemaal wel groot fan van zijn bij de band en uh, wat denk ik ook. Ja, meer nou, een beetje onbewust ook wel echt uh, inspiratiebronnen zijn voor onze muziek. Ja, wat heeft die winst uh, voor jullie uh, opgeleverd van de, de popprijs uh, Amsterdam 2022? Ja, los van dat het gewoon een hele grote eer was en dat het een fantastische avond was... hebben we ook uh, een mooi prijzenpakket gekregen. Uh, nou, wat ik persoonlijk het, uh, een van de mooiste vond uh, is dat... we nou ja, gratis een dag mogen opnemen in een studio, ja. uh, Peggy51 uh, Peggy als ik het goed heb. Ja. Um, dus daar gaan we binnenkort langs om onze uh, nieuwste single op te nemen. Um, die we overigens ook uh, de 23ste gaan spelen, Dan oh. is het niet ah. ik. maar dan, uh, dan uh, alvast een voorproefje. Ja. Um, dus dat is sowieso heel vet, want dat, uh, ja, dat kost best wel wat geld als je daarvoor uh, ja, het zelf allemaal op moet hoesten. Ja. En nog twee dagen korting in de studio ook. Dus dat is echt heel tof. En voor de rest, ja, we mogen nog een fotoshoot doen. We hebben allemaal cadeaubonnen van muziekwinkels gekregen. Um, we hebben een, een Jack Daniels pakket gekregen. Wat ja, dat, nog doet nog mij, dat doet mij sterk denken aan de Rob wordt. woord. Uh, die, die, die kwam ook met zo'n Jack Daniels pakket uh, ja. om, om de hoek heen zalen. Ja. Uh, dan moet je wel 18 jaar en ouder zijn, hè? want anders mag je het, uh, niet mee, krijg je het niet mee. Dus. Nee, precies. Ja, nee, onze onze uh, die was uh, dit jaar 18 geworden. Oh, heb je, nou Jongste, dan heeft hij net mazzel een beetje, dus... Uh... De jongste van het stel. Nee, het is in het pakket, er is niet heel veel meer van overgebleven die oh, avond. Ja, ja. Ik uh, kwam goed van pas. Ja, uh, want, uh, nou ja, goed, van de Rob wordt woord weet ik dat uh, de winnaar uh, zelf ook nog uh, een, uh, een hoofdpodium optreden krijgt uh, bij Bevrijdingspop. Uh, dat was Elliot Boyd oh. dit jaar, dus ja. Die viel met... Maar dat is uh, bij jullie dan uh, nou weer net niet het geval. Uh, uh, dat nee, heeft nee, ook weer te nee, maken, dat omdat uh, dat dan na 5 mei is, dus... Als ze daar nou mee waren gekomen, dan had ik het ook wel geaccepteerd. <laughs> maar wie ja. weet, wie weet uh, volgend jaar. Ja, nou ja, misschien uh, is het nog te overwegen waard om uh, nog uh, een gooi te doen uh, naar de Robak dan. Ja, uh, ja, als je binnen een straal van 20 de... kilometer uh, valt, volgens mij doen jullie dat. En dan kunnen jullie ook uh, gewoon daar uh, terecht. Ah, ik zal het zo meteen even opzoeken. Ik had het eerlijk gezegd nog niet eerder van. Uh, nee, hoort. maar, maar uh, uh, ik weet wel uh, dat, uh, dat er een andere band uh, bij jullie uit die kontraaier, Noyce, uh, zeker heeft meegedaan. Dus dat moet volgens mij ook uh, voor jullie uh, uh, mogen. Kijk, als, nou, uh, als jullie uh, zeggen van uh, we komen uit Alsmeer, dan, uh, dan denk ik uh, dat, ze, dat ze jullie wel moeten toelaten. Oké, okay, nou dan wil ik je bij deze bedanken voor de tip, nou, meteen, uh, ga ik hem zo meteen met even research doen. Ja ja ja, en um, buiten dat, uh, het zijn hele gevaarlijke uitspraken, want uh, bands die meestal meedoen, die komen um, vaak ook nog wel uh, door in de eerste voorronde en staan zomaar in de finale. Dus. Bij deze, bij deze zou het uh, zomaar kunnen zijn dat jullie dan ook uh, dan in die finale ja, zouden ja, kunnen staan. We, he? we, hebben nu de, we hebben nu de smaak. <laughs> ja. um, goed, even over, uh, over, die, uh, uh, over die Popprijs Amsterdam. Want uh, het genereert natuurlijk ook weer wat publiciteit, denk ik. Of niet? Ja. ja? Nee, zeker wel. Uh, we hebben superveel leuke reacties gekregen. Um, nou, er zijn natuurlijk ook wel mensen in de zaal gestaan die uh, ons voor het eerst zagen. Um, nou, we hebben echt wel wat, uh, uh, aardig wat e volgers erbij gekregen op onze Instagram-pagina. Ja. Uh, we zagen ook wel aan de streams op Spotify dat er even een klein piekje ontstond uh, daarna. Ja. Um, en verder, uh, uh, nou ja, toch wel uh, nou ja, zoals dit een leuk radio-interview... Uh, ja, en, is. En, en, en nog een optreden wat er nog aan zit te komen, hè? 23 juni. Dus uh, ja, het, ja, het ja. is nog niet uh, helemaal voorbij, uh, vrienden. Dus, nee, nee, nee. <laughs> nee, niet. nee me, het begint vast. Dus uh, nee, ik merk wel dat het, dat het dat een en ander in gang zet. Dus dat is ja. leuk. We moeten gewoon uh, nou, proberen er zoveel mogelijk uit te halen en gewoon doorgaan. Uh, binnenkort uh, komen we dus met nieuwe muziek. Uh, eerst één single. We willen uiteindelijk uh, uh, met een album gaan komen. Uh, ja. uh, nou, ja, binnen... Nou ja, een half jaar of misschien iets langer. Uh, en dat, ja, dat, dat wordt nu de focus. Uh, ik weet zeker dat het nog, uh, nog een stuk beter gaat klinken dan wat we al hebben gemaakt. Ja. Dus uh, nou ik heb heel veel zin om dat uh, op te nemen, uit te brengen... en uh, te horen wat iedereen ervan vindt. Ja. Um, Oké, okay. dat, dat is één kant van het verhaal. Um, dan is de andere kant van het verhaal is, uh, van... ja um uh, het, het, het, het materiaal uitbrengen. Ik, ik, ik ben ineens helemaal van mijn uh, apropos. Ik, ik, ik, ik wilde iets vragen en ik ben het kwijt. Nou, dat, dat schiet, uh, oh, dat dat, schiet dat lekker. Ja, dat, dat echt, gebeurt uh, uh, regelmatig. En dan, uh, dan uh, denk je van, oh ja, ook oh, weet het alweer. Ik weet het alweer, want ik moet even naar de titel kijken van uh, wat er klaar staat. Uh, uh, dat uh, ging over uh, de, de pandemie. Want uh, uh, is die, uh, die band uh, van jullie uh, tijdens de pandemie ontstaan? ik um, denk ja, ja ja daar komt het wel op neer volgens mij we ja. zijn uh, uh, ja, een maand of een jaar en een aantal maanden geleden begonnen ik denk uh, ja eind 2020 zijn we begonnen met uh, ja. te maken samen ja. dus uh, ja dat was inderdaad tijdens de pandemie en uh, um, ja dus een van de nummers die we dus uh, uh, hebben uitgebracht Um, nou, back to normal gaat eigenlijk over uh, nou ja, dat corona weer over is die heb ik eigenlijk geschreven terwijl het nog heel hard aan de gang was ja. uh, met de hoop dat het heel snel klaar zou zijn nou, het duurde iets langer dan ik hoopte voordat we hem eindelijk uit konden brengen um, maar het was inderdaad uh, uh, tijdens de pandemie dus, uh, het was niet de leukste tijd maar we hadden wel uh, nah, veel tijd om uh, met elkaar muziek te maken dus uh, dat uh, was misschien nog een klein voordeeltje ah, oké okay. Dan gaan we hem ook uh, laten horen. Hier is uh, Liveblood met uh, Back to Normal. We're opening up again It's been a long time It's been fucked up, man This crazy virus has terrorized us all I will never be happier to visit a match of football Come over here, give me a hug I'm sick of distance, we need some luck Grandma and Grandpa, you're welcome back We defeated Corona, the counter It was so difficult to rely on so much uncertainty. This walking hell of a time is now gone, but still in our memory. Yeah, we got back to normal times. Back to our joys and dirty cries. Get out your Let's burn them all, let's get society back under our control Being locked up, it was so tough, it lasted way too long, more than enough We're free as birds again, let's fly away into the blue blue sky on holiday It was so difficult to rely on so much uncertainty Love love, love, love, love, feel, make you, you, love, be Be, be, be Trust, feel, love, be No move, yum, free Touch, find, stay, do Kiss, make, speak, you Touch, find, stay, do Kiss, make, speak, you Trust, feel, love, be No, move, young, free Touch, fine stay, album van Precursor uit. Uh, dat heet Glia. Even in uh, de volksmond uh, Dat zal in juli gebeuren. Dan uh, komt hij uh, met, uh, met dat album. En een van de nummers uh, die opstaat is uh, dit uh, Human. Uh, dat is dus al een wat oude nummer. Want uh, ik had het al, uh, al langer in uh, het uh, mapje van, uh, van muziek uh, liggen. Maar uh, Kirijn... Hoog, die uh, achter Precursor schuil gaat. Die zegt, ja dat is uh, een van de nummers die op dat album komt staan. Uh, daarvoor hoorde je liveblad uh, Dat uh, naar aanleiding van hun winst in de Popprijs van Amsterdam 2022. En uh, we hebben gesproken met Daaf Beuze van de band. En uh, diezelfde Daaf Beuze die komt 23 juni uh, hier uh, naar de studio. En dan komen ze spelen. Uh, wil je meer uh, van ze horen, dan zijn ze komende zondagavond in het programma Even Blij en Dijkstraat ter plekke op Radio 1... mogen oh, ze ook drie nummers spelen. Dus het uh, gaat wel goed met, uh, met de bands die, uh, die we hier draaien... Uh, ook ineens uh, landelijke airplay uh, krijgen. Um, straks het voorbeeld uh, van hoe dat uh, dan ook uh, in zijn werking gaat... Uh, in de vorm van Lorem Ipsum. Dus die, uh, die komt uh, straks uh, nog uh, voorbij... Uh, maar zover is het nog niet. We hebben nog uh, muziek uh, klaarleggen, bijvoorbeeld deze van Nienke. En uh, zij was een van de mensen bij Yellow Grass. Maar tegenwoordig maakt zij Nederlandstalige muziek. En dit is haar eerste single: Regen. Ze werkt niet als je blijft versnellen. Als je naar me staat in de verte, vraag ik me vaak af wie je ziet. Oeh, oeh, oeh. Zolang mijn voeten aarde voelen, luister ik toch niet... Stemgeluid van Valerio Recenti. En die man die kennen we van Darker. En uh, ja, hij is ook uh, actief voor deze band Voodoo Chambers. En uh, de laatste single die ze hebben uitgebracht heet Tijd. Daarvoor hoorde je Nienke met uh, regen. Um, uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf uh, hebben we ook uh, aandacht besteed aan Nevin en ook op uh, de, de website van 3 voor 12 staat het nodige over Nevin uh, uh, geschreven. En uh, dit staat op de EP die ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Het nummer Tiny Squares tot aan het nieuws van 9 uur. Heel the night, See the sun come up Question all over the mind Once made